Spoedige start. Raymond Seré met het nos Een Syrische vluchtelingen is goed op gang gekomen. Bussen vol evacuees zijn van twee Sjiitische dorpen naar Aleppo gebracht... dat in handen is van het Syrische leger. Hun vertrek was voorwaarde voor de evacuatie van vluchtelingen... uit het oosten van Aleppo. Zij gaan naar een gebied dat in handen is van opstandelingen. Onder de vluchtelingen is Bana al Het Syrische meisje dat op Twitter verslag deed... van de verschrikkingen door de oorlog in Aleppo.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 In de Siberische stad Irkutsk zijn zeker 26 mensen overleden nadat ze nep hadden gedronken. Er liggen ook nog mensen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. Veel Russen hebben geen geld om wodka in de winkel te kopen en daarom zoeken ze goedkopere alternatieven. In dit geval namen ze een vloeistof die normaal wordt gebruikt om de sauna lekker te laten ruiken. Dat is niet verboden, maar wel levensgevaarlijk omdat er dodelijk methanol in zit. Chauffeurs weten vaak niet hoe hoog een vrachtwagen is... en daarom beginnen Rijkswaterstaat en Transport en Logistiek Nederland... vandaag een campagne. In snelwegtunnels ging vorig jaar 11.000 keer de hoogtedetectie af... het vaakst in de Velzeltunnel op de A22 in de buurt van Haarlem. Als een chauffeur niet snel op zo'n melding reageert... wordt de tunnel afgesloten. Zulke afsluitingen en ongelukken gaven vorig jaar... ongeveer 165 miljoen euro schade. De campagne met tips om hoogtemeldingen te voorkomen... richt zich op chauffeurs... Uit Nederland en het Buitenland. En dan het weer eerst kans op mist. Later opklaring. Het wordt 6 graden, morgen veel zon. Het wordt de graad of 4 in de nacht lichte de vorst. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog door een ongeluk tussen het ringvaartaqueduct en Sloten 10 kilometer. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Bij Sloten zijn drie rijstroken dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dit is Kerst met CFM. Met nu, nu. Zandvoort op zaterdag. Zeggen, dan wordt het toch wel een stukje leukerder, hoor. Een stukje leukerder met de duizendste like uh, bij CFM. Op de CFM uh, Facebook-site. Jan Hendrik, uh, smegen, dank uh, voor jouw uh, duizendste like. Er is even contact uh, tussen... <laughs> Wat gebeurt er allemaal hier? Uh, nee, daar kom, komen we zo meteen wel even op terug. Uh, Oké, okay, ja, en Marco is inmiddels gearriveerd in de studio en... Uh, zodat ik in het derde en in dit uur dus gaan we met hem praten. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen in dit uur, Robert jan Naar de volgende plaat gaan we uitgebreid met Marco in Conclaaf. Want maandag is zijn nieuwe boekpresentatie van tig jaren van schitterende nederlagen. Waar en dergelijke, dat hoort u zometeen naar de volgende plaat. Half vijf hebben natuurlijk de dieren van de week. Want volgens mij is het nog steeds Blackie en Sophie. En ja, de, de twee konijntjes moeten toch voor kerst wel onderdak zien. Ik de heb de nog finie. geen nieuwe, dus uh, ja... Nou, het gedicht van de week ja, dat staat in het teken van Kerst bij ZFM. Want als je meekijkt op de webcams... dan kan je zien dat de studio prachtig versierd is... door een drietal collega's van ons. Dus die gaan wij met het gedicht eren. Onder de titel Kerst bij ZFM. Later wellicht nog tijd voor Pit Report, Sportkort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het, kom ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En gaan we nog prijzen weggeven eigenlijk in dit uur? Ma Marco is druk bezig om een, een prijsvraag te verzinnen... en dan de gelukkige winnaar wordt dan gelood. En wat precies daar dan voor komt kijken, blijf luisteren. Oh, dat klinkt spannend. En Wim Hildering, hebben we daar nog wat van? Ik heb nog twee vrijkaartjes voor vanavond voor Wil Hildering liggen. Hmm. Zingel van Shalamar en A Night to Remember. Hebben we het even over de Griekse ei. Ja, voor het geval dat je interesseert. Ja, want dat ging over het bericht van de duizendste like, of Ja, niet? Ik, ik kreeg een appje binnen. Ja? Dat, nou, hartelijk dank voor de duizendste uh, Griekse ei. Dus ik dacht, wat is een Griekse ei nou, Ik idee. Geen idee. Dan, dat is dit, is een, like een smiley, op. toch? Een, smiling, uh, een smiley. We zitten dus op de duizend likes op onze uh, app. Geweldig, toch, mark Ik vind het echt onvoorstelbaar. Ja, dus dat, jij, dat jij dat mag meemaken Nou, dat nou, nou, nou, dat we meen... dat voor elkaar kunnen krijgen. Ongelooflijk. Ja, het heeft wat gekost, maar uh, dan heb je wel wat. Zullen we maar zeggen. Ja, nou, in ieder geval nog voor het einde van het jaar gelukt. Hè. Hey, top, dus nogmaals, top, top, alle likers van onze app, hartelijk dank daarvoor. Rob en ik gaan er uh, gezellig een avondje van uit eten. Want <laughs> we hebben er zo lang op gehoopt dat we de duizend zouden bereiken. En het is nu gelukt. Dus voor oud en nieuw gaan we uit eten, Rob. <laughs> zo is het gezellig. Helemaal goed. Terug naar de realiteit. Terug naar de Tolweg 10A. Terug naar de studio. Terug naar Marco Temes. Marco, welkom in de studio. Dankjewel. Hoe is het? Je zit in de aanloop voor je boekpresentatie. Jongen, ik loop het af. Ja. Ja. ja, ja, ja. ja ik, ik denk dat het aanstaande maandag erg druk wordt om 7 uur bij Appenvloed. Het kan mij niet druk genoeg zijn. Want daar is je boekpresentatie? Ja, om uh, 7 uur uh, begint de inloop. En ja. ik probeer uh, zo rond half 8. Uh, een startschot te geven. Van het uh, boek TIG Jaren van Schitterende Nederlagen. Ik, de titel uh, is, is al pakkend uh, genoeg. Ik kom daar straks uitvoeriger op terug. Even terug naar uh, uh, een paar dagen geleden. Uh, het NRC. Okay. Een heel groot artikel. Kwaliteitskrant, hè. <lacht> ja. Echt een pagina grote interview met jou. Ja, grote foto ook, gelukkig. En hoe is en het gekomen? Ja, hoe is het gekomen... Ja, wist ik het maar eigenlijk. Ik werd uh, benaderd door een uh, journalist die vond de combinatie tussen de zakenwereld en uh, mijn schrijfwerk uh, nogal apart. En daar wilde hij die wat uh, dieper op ingaan. En ik niet. Het <lacht> is een mooie interview hoor. Ja, ik heb, uh, het zijn twee interviews geworden. Uh, twee keer tweeënhalf uur. Zo. Ja, hij schreef langzaam. Kijk, die, die zat erop te wachten, daar komt iets achter, <laughs> achter, achter. Nee, ja. maar goed, nee. hij had ontzettend veel vragen. Hij wilde ja. e enorm veel weten. En ja, uh, dat, dat kan. Je mag van mij vragen wat je wil, maar ik geef niet overal antwoord op. Nee. Nou, dat, uh... Dus uh, dat uh, intrigeerde hem uh, nog meer. En toen uh, zei hij, ik kom volgende week terug. Toen zei ik, oh ja. <laughs> <laughs> en uh, voor je het weet, heb je een pagina groot interview uh, ja. in ja. het NRC. Uh... Heb je veel reacties gekregen op dat interview? Onvoorstelbaar. Echt onvoorstelbaar. Positief? Neutraal? Nou, over het algemeen positief. Uh, ja. Er waren natuurlijk wel mensen uit de zakenwereld... die vonden dat dat niet kon wat ik deed. Nee, want uh, uh, het werk wat ik toen de tijd deed om ja. te kunnen blijven schrijven... Dat, uh, daar hoort geheimhoudingsplicht bij. Maar ja, daar heb ik nou geen last uh, meer van. Daar gaan, we, en, daar gaan we ook niet over verder nee, over. Nee, maar dat is ook... Je kan niet uh, uh, schrijver zijn en uh, je werk nee. bekend laten maken... en uh, dat mensen dan geen vragen gaan stellen. Dat kan gewoon niet. Nee. Want uh, nee, nee, nee, dat klopt. Maar mag ik, even twee, ik haal even twee, twee uh, uh, opmerkingen voor jou uit dat, uit dat uh, artikel. Allereerst, ik schrijf mijzelf compromisloos de vernieling in. Hoe gaat het met je? Uh, nou, ik voel me vandaag uh, redelijk, redelijk, redelijk, redelijk goed, moet ik zeggen. Ik, ben, uh, ik kijk heel erg uit naar aanstaande maandag. Uh, ja. Dus dat brengt altijd wat. Uh, Spanning met zich mee, en uh, ja, dat betekent uh, dat je je ook lekker voelt. Het uh, is het einde van een bepaald traject. Uh, ja, schrijf ik mezelf compromisloos de vernieling in? Ja, als, uh, desnoods als het moet wel. Ja. Ja, het zijn je eigen. Ja, ja nee, zijn je citaten. Ook, je, je, ook, uit, <laughs> je, maar de, je citeert me ook prima. Als ik dat dan als lezer lees, dan, uh, dan, dan, dan. Wat bij mij dan naar boven komt. Als je klaar bent met schrijven, dan ben je ook op. Ja, dat klopt. Het is duidelijk een link naar de intensiviteit waarmee je schrijft. Ja, dat klopt. Nee, ik, als je dan ook foto's van me ziet als ik klaar ben met een manuscript... Ja, dan ben ik uh, rijp voor de slacht. Ja. En uh, uh, hoe lang heb je over deze roman gedaan? Tigjaren van schitterende nederlagen. Uh, het manuscript, en het is 122.000 woorden. Dus iets van uh, 285 pagina's is dit. Dat ja. is een beetje de manier van drukken. Je kan er ook uh, uh, 350 pagina's van maken, maar dit scheelt papier. Um, ik, doe nooit, ik heb nog nooit langer gedaan dan vijf maanden over een manuscript. Ik, uh, voor mij is elke dag een werkdag. Ik begin om half acht ochtends. En als ik een manuscript aan het schrijven ben, heb ik drie pauzes per dag. En dan werk ik door tot half elf avonds. Ja, want je hebt nu inmiddels, uh, als, ik, als ik goed citeer, acht romans... tientallen korte verhalen, duizenden aforismen... Ja. En uh, drie bundels, uh... Ja, daar zat ieder wat naast. Maar... Nou, Laten we bescheiden blijven. <laughs> goed, maar je, bedoel, je zit niet stil. Je bent uh, constant creatief bezig. Je bent nu ook alweer bezig met een manuscript. Maar daar, daar lopen, gaan we niet op vooruit lopen. Want maandag is het uh, om zeven uur. Feest bij App Vloed. de ja. presentatie van tig jaren van schitterende nederlagen. Uh, nog één opmerkelijke opmerking uit het interview. Niets boeit me echt. Behalve schrijven. De rest is bullshit. Ja, ook dat klopt. Ik kan ontzettend uh, genieten van, van zaken. Uh, bijvoorbeeld voetballen of uh, uh, gezellig uitgaan. Maar in principe, de, de kern van mijn hele bestaan is schrijven. En uh, ja, dat is een besluit wat ik op mijn dertiende al uh, genomen heb. Uh, ik heb niet altijd geschreven, maar ik was wel altijd een schrijver. En nu is het zover dat ik het fulltime doe... Ja, dan moet je uh, een schrijver schrijft. Punt. Ja. En moeilijker dan dat wil ik het niet maken. Dus als ik klaar ben met een manuscript, dan zet ik de volgende in de stellages. Zoals, uh, zoals nu ook weer. Ja. En uh, ja, dan is het uh, weer zitten geblazen. En zitten is net zo lang zitten, schrijven is net zo lang zitten tot het er staat, heeft uh, Kees van Kooten ooit uh, gezegd. Oké, okay, kijk even naar Rob. Zo ja, even, even een stukje muziek. Eén stukje muziek en dan gaan, we, dan gaan we verder met Marco Temes praten... over zijn roman TIG Jaren van Schitterende Nederlaag. Blijf luisteren naar C.F.M. zingen, hè, deze Daryl Hall. Ongelooflijk. Oh, wat een stem heeft Heerlijk, heerlijk gewoon. Je I can for that in de live-versie. John Oates deed uiteraard ook mee met uh, dat uh, singel, ja. ja. het is negen uh, minuten voor half vijf. We gaan verder praten met Marco Thomas over zijn uh, nieuwe roman. En aankomende maandag dus, uh, ja, de, de officiële, de, hoe, hoe noem je dat... De officiële presentatie. Presentatie, precies, naar dat woord zocht ik. Ja. En dat is op uh, maandagavond 7 uur bij? Uh, App Vloed, restaurant App Vloed. En dat is bij het Amsterdam Beach Hotel. En uh, bij zo'n uh, boekpresentatie, uh, wie is de gelukkige? Wie krijgt het eerste exemplaar? Een schitterende dame. Een uh, dame die haar sporen ruimschoots verdiend heeft in de Nederlandse literatuur. Ze is hoofdredacteur van bol.com en ze heet Janneke Siebelink. Dus die komt helemaal naar Zandvoort om jouw eerste boek officieel in ontvangst te nemen. Ja, ja, dat is een grote eer, vind ik zelf. Als ik dan zie wat zij schrijft op de, de cover van jouw boek... een virtuoze compositie van smaken en lagen... van teleurstellingen en triomfen. Ja. Nou, het ja. lijkt wel een ruige zee. Oh, nou, die associatie had ik er niet in. Nou, dan weer ja, rustig, dan, ja, weer, ja. Dan, weer, dan weer... Oh, maar dat past dan wel heel erg goed bij mij. Ik ben ja, natuurlijk een kind van het strand in de zee... Klopt, maar wat een prachtig, prachtig, hoe, hoe, hoe is dat verwoord dan? Ja. Eh, op de cover van jouw boek, eh, TIG Jaren van Schitterende Nederlagen. Het zal je maar gezegd worden als boek. Ja, <laughs> Janneke Siebelink neemt dus aanstaande maandag om zeven uur, rond zeven uur, de, de, de eerste boek in ontvangst hoofdredacteur van Bol.com, dat is niet de eerste, de beste. Maar nee, dat is uh, de grootste boekenverkoper van uh, Nederland. Ja, en die eer valt jou... Uh, valt, ja, het valt haar eer te... de nou. goede dat ze het boek mag ontvangen... maar jij bent de eer om het te mogen overhandigen. Ja, dat vind ik wel de, de juiste manier... om daarna te kijken, Albert Jan. Goed, uh, dan nog wat. Je begint met een gedicht in het boek. <laughs> ja. Naast het voorwoord van uh, Janneke Siebling, trouwens ook prachtig geschreven. Uh, nou, uh, Begin je met een gedicht? Het, nou, het, het gedicht is van Hans Lodijzen. Ja. Uh, ik uh, wilde een keertje een uitzondering op, me, op mijn regel maken... dat ik altijd mijn eigen werk uh, opschrijf. Maar ja. ik, vond, ik vind dit zo'n ongelooflijk schitterend gedicht van Hans Lodijzen. En het geeft ook altijd het, uh, het juiste gevoel weer... wat ik uh, bij mijn grote liefde dan had. Ja. Uh, je kan me niet verlaten. Always and along always. Altijd. Elf boeken nu achter elkaar is dat... Uh, dat oh, uh, heb ik elkaar naar haar opgedragen, ja. Uh, je komt heel dicht bij jezelf in de, deze roman. Ja, dat klopt. Uh, de hoofdpersoon lijkt als twee druppels water op Marco Termes. Maar er zitten uh, grote overeenkomsten in... maar er zitten ook grote verschillen uh, in. Want dat, dat moet ook... ten eerste moet ik aan zelfbescherming doen. Ten tweede, uh, het blijft een verhaal. Uh, dus je... Je weeft uh, een, een, een soort tapijt en dat tapijt is uh, doorsneden met uh, realiteit en fictie. Het blijft, maar dat blijft een roman. Uh, dus, uh, Arie Boret kan ontzettend op Marco lijken. Hij... <coughs> Sorry. Uh, hij kan ontzettend lief zijn, maar hij kan ook heel erg streng zijn. Maar uh, resumerend zeg je op de achterkant van, van je boek... Uh, tig jaren van schitterende nederlagen... is een intrigerende coming-of-age-novel. Coming <laughs> ja, geen coming-out. <laughs> een <laughs> coming-of-age-novel. Maar zo vindt de, de hoofdpersoon... het is voornamelijk een liefdesgeschiedenis. Ja, Nou, dat klopt. Uh, dit is, uh, het, het is in, in de kern is het een liefdesgeschiedenis. Het is ook uh, een coming-of-age-novel. Dus een ontwikkelingsroman. Maar dan voor de man op middelbare leeftijd. Ik dus. Uh, dus daarom komt het ook erg dichtbij. Wat is er met de man gebeurd na, uh, ja, na die aardverschuiving die, uh, die mijn scheiding teweeg heeft gebracht? Uh, ben ik veranderd? En dat wilde ik in kaart brengen. En dat heb ik via het karakter van Ari Boretti gedaan. En uh, ja, dat heeft hele verrassende zaken uh, heeft het naar voren gebracht. Ja. En daarom is het ook goed... Uh, dat dit boek er is. Mensen zeggen vaak tegen me... ja, je kan van je afschrijven. Nou, er bestaat niet zoiets als van je afschrijven. We hebben het verleden keer ja. even kort over gehad. Uh, maar je weet wel dingen op, op hun plek te krijgen. En daarom is dit ook een afsluiting... van een bepaalde zware periode voor mij. Hè. Dus ik, nu durf ik ook te zeggen... mijn hart staat weer een beetje open. Dat, ja, ja, dat, je bent, dat is het belangrijke. Je bent, goed diep, je bent ook goed diep uh, de, de hoofdpersoon om het zo maar eens te zeggen. Hey, je geeft aan, het lijkt erg veel op jou. Ja. Maar dan ben je dus ook wel heel diep in jezelf gaan graven... om die gevoelens en emoties in, die, die we dan terugvinden in, het, in, het, in de roman. Nou, het is mijn vak als schrijver... om buiten jezelf te kunnen treden en naar jezelf te kunnen kijken. Want het is veel te makkelijk om uh, in, het, uh, in de slachtofferrol te gaan zitten... En en dan maar met modder gooien naar je ex... maar misschien had ze wel gelijk. Dus zo moet je het durven bekijken. Je moet buiten jezelf kunnen treden... en dan naar Marco Tremes kijken en naar zijn karakter. En dan moet je kunnen zeggen... oké, okay, dit, uh, dit was goed, dit is waar en dit is niet goed. Uh, wat heeft zij gedaan? Was het terecht wat ze gedaan heeft? Al dat soort zaken, dat moet je... Echt, het, het is niet alleen maar een boek, het is een runchefoto. Het is een runchefoto van een liefdesgeschiedenis briljant verwoord. Hm. Prachtig. Ik bedoel, ik kan daar niks aan toevoegen. Waar ik wel, wel aan toe kan voegen is... is dat je een uh, exemplaar van je roman hebt meegenomen. Ja. En dat we die mogen gaan verloten uh, via CFM. Ja, ik vind altijd uh, dat, uh, dat vind het altijd leuk om uh, cadeautjes te geven. En uh, zeker rond kerst. Dus ik heb een vraag voor, uh, voor de oplettende luisteraars. En lezers. En lezers. Ik <laughs> ben heel benieuwd. Uh, ik, ik, ik zou zeggen, doet allen mee... En wat is de... Zeg je, jij mag het zelf zeggen. Als, onder de goede inzenders verloten wij dus één exemplaar van tig jaren... van de schitterende nederlagen van Marco. Uh, een gesigneerd exemplaar. Ik zal dat zo direct signeren. Uh, de vraag is... Wat was de naam van de strandtent van mijn ouders? Nummero 9. En in het boek dan gebeurt er wel iets mee, hè, met die strandtent. Ja, ja dat klopt. In, het, uh, ja, in de roman wordt uh, de strandtent weggevaagd door een windhoos. En dat is in het echt niet gebeurd. Verder dat is in het echt niet gebeurd. In de roman. Ja. Nogmaals, wat was de naam van de strandtent van mijn ouders? Al dus Marco Termes. Ga naar de website of naar de app van CFM. Ga naar het puntje contact en geef de juiste uh, oplossing. Nogmaals, wat was de naam van de strandtent van mijn ouders? Uh, goede inzendingen via de website uh, en via de app van CFM. Onder het hoogpuntje contact. En wij verloten dan een gesigneerde roman van Marco Termes. Hoeveel jaar gaan we terug in de tijd, uh, Marco, voor die uh, strandpavioen? Uh, nou, ik denk dat je... Volgens mij hebben we in 1979... Huh? Papa? 1979 in 1980 is hij verkocht. Oké, okay, nou nog één keer de vraag en dan uh, mensen reageren via de website www.cfmsalvoort.nl of de CFM-app, contactformulier of de intercom en uh, laat het juiste antwoord weten. Daar komt hij nog een keer. Wat was de naam van de strandtent van mijn ouders? Goed, uh, volgende week zaterdag zullen we bekendmaken wie de gelukkige is van deze gesigneerde roman van Marco Temes. Uh, je bent niet iemand die stil zit. Je bent alweer bezig met een manuscript. En uh, ik zie een gedicht voor jou liggen. Ja, ja, ja ik kan het niet laten. <laughs> maar ik moet het manuscript los zien van het gedicht. Dus, dus, ja, dus, we, ja. dus, dus dan zeg ik als lezer... Uh, met een beetje mazzel ik voor, kan ik volgend jaar een gedichtenbundel... en een, uh, weer een roman verwachten van Marco. Ja, dat klopt. Kijk, ja, heel goed. goed, heel goed Marco, Jan. de microfoon is yours. En uh, het gedicht is getiteld... Mijn blozende roos. Letters, zinnen, komma's en punten... het verhaal van liefde... in ons lijf en ziel neerleggen. Lees mij. Heb me lief. Zoals ik jou lees, mijn lief. We het niet te zeggen. Spel stil. Lispel hooguit. Zoals ik ook jouw naam... in mijn teder fluister. Lezen wij... Dat wat tussen ons ongezegd is gebleven. Slechts in een lang zwijgend, maar innig zeker weten. In ons hart staat luid en duidelijk geschreven. Ik heb je lief, mijn lief. Nooit zal ik je vergeten. Hij is uh, mooi, uh, Marco. Dank je wel voor uh, het gedicht, het voordragen hier op de radio. En heel veel succes natuurlijk met de boekenpresentatie aankomende maandag. Dankjewel. Nog even, hoe laat en waar kunnen de mensen zijn? Restaurant App en Vloed, maandagavond de 19e. Inloop vanaf 7 uur s'avonds. Dankjewel, Marco. En heel veel succes verder. van de Macbands en Roses Are Red. Ja, staan ja, staat Marco in de studio. Ja, de boekenpresentatie van zijn uh, nieuwe boek vindt aankomende maandag... plaats in AppM uh, Vloeds. En een verrassing, hè. Hij geeft een uh, boek weg aan een uh, luisteraar van uh, CFM. Het enige wat je hoeft te doen is het volgende. Jij ja, ja, hebt ja, ja, de tekst nu voor je liggen. Nee, jij hebt jij, jij nee, nee, de tekst toch? jou gegeven, samen met de roman. Oh, oh, oh maar, ja, ja. Hoe, hoe heet het? het? De strandpafioen? Strand ja. Ja. Van de ouders van Marco. Moeten we teruggaan naar uh, onge ongeveer 1979. In de roman wordt hij weggeblazen. Maar in, in het echt is dat natuurlijk niet gebeurd. Vandaar dat het een roman is. Maar ga dan, uh, als u de oplossing weet, ga dan even naar de website. Dan wel naar de app van CFM. Onder het hoofdstukje contact... Vul daar het juiste antwoord in. En uh, wij, wij verloten dan de komende week één roman van het uh, mis. Ja, ja, je, mag ook, uh, je mag ook een uh, e-mail sturen naar redactie ZFM Zo het uh, uh, redactie. Dieren... At... Nog een keer uh, .nl. .nl. Helemaal goed. En ja, daar gaan we dan met de dieren van de week. Oh ja, heel goed. hoe dat je het zegt. Uh, even kijken, waar hebben we ze? Ja, hier. Ze zijn er nog steeds... Uh, de kerst komt dichterbij, dus het wordt de hoogste tijd. Oh. Oh, nee, dat is de hoogste tijd. Dat, dat ook. zeg je toch nee, niet. Je kent die tv-reclame toch wel van Flappy? Ja. ja die krijgt een groter, groter huis. Nou, deze twee Flappy's willen natuurlijk ook graag een groter huis. En over wie hebben we het dan? Dan hebben we het over Blackie en Sophie. Blackie met zijn gehavende neus en oor... en Sophie met een achterpootje waar nagels ontbreken... vond het asiel toch wel een mooi stel om te matchen. Beiden misschien niet perfect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 Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekker kreeg. Ja, dat is het mooiste stukje hè, van die plaats. Dus laten we hopen dat we de dieren van de week gewoon een leuke... Huis krijgen hier in Zalvoort nog zo vlak voor de kerstdagen. Dat zou mooi zijn. Zodra dadelijk naar de volgende plaat gaan we hem doen. Het gedicht van de dag. Speciaal voor onze huismeester Willem Bruist. En natuurlijk de mensen die geholpen hebben tijdens het versieren van de studio. Eigenlijk een uh, cultuurpapare, Albert-Jan, dat we deze plaat... pas een paar weken geleden hebben ontdekt. Ja, het is een uh, gauw houden. <laughs> Jeet, je echt een gauw houden. Little River Band, hoor je, en it's a long way there. Zo vlak voor het gedicht. Jawel, hij gaat eraan komen. Speciaal voor onze huismeester Willem... en de meiden die hem geholpen hebben bij het versieren van de studio. Begin december belde onze CFM huismeester mij op. Zeg, kom eens kijken, onze cfm studio is top. Gastvrij als hij altijd is, dacht ik, dit is vast niet mis. Bij het betreden van zijn heilig domein bleek het al compleet in de kerstsfeer te zijn. De kerstboomlichten branden en met volle mond vroeg hij, En? Vind je het leuk? Ik stikte haast van de vreugde lag compleet in een deuk. Toch zo ernstig mogelijk antwoordde ik rond. Kerel, kerel, wat heb jij het vreselijk uitgesloofd. Welwetend dat hij geheel gelooft. Met het kerstkind heeft hij zoveel... toch toch wordt het vaak zijn vreugde zijn deel. De kerstgedachte door hem goed is begrepen. Daarin... Daarin is hij bepaald niet benepen. Hij hij schept graag sfeer en deelt graag uit en geniet van tevoren. Hoe het zou horen, interesseert hem geen fluit. Ik hou veel van kerstmis. Hij heeft het begrepen. Mijn gedicht is nu uit. Kerstfeest is ook voor CFM een heel groot feest. Hij heeft het toch maar even mooi geflikt, hè, onze Willem Bruist. Een geweldige studio aan de tolweg 10A. Willem, onze dank is groot. En uiteraard heeft hij het niet alleen gedaan. Nee, vergeet ook de meiden van CFM niet. Marja van der Meer en Gerry Rutte. Ook zij hebben hun bijdrage geleverd aan een geweldige kerststudio dit jaar bij CFM. En je kan ervan genieten, kijk even op de webcam van CFM. www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! is José Feliciano ook een lekkere zomerhit gemaakt. Maar ook op de kist uh, doet hij het altijd heel erg goed... met Verlies uh, Navidad. Jawel, de plaat die we speciaal even voor onze huismeester... Willem Bruist uh, draaiden. Ja, nog uh, acht minuten te gaan, Albert Jan. dan zit het er uh, alweer op voor ons. Ja, maar we gaan lekker uh, muzikaal uh, deze uh, tot vijf uur door. Zo is het. En uh, nou, niet te vergeten even... Uh, dus aanstaande uh, morgen over een week... Dan hebben we op zondagmiddag een speciale uitzending... want dan wordt namelijk het weihnachtsoratorium om twee uur... integraal uitgezonden door uw lokale zender. Dus klassiek liefhebbers en liefhebbers van, van kerst. Het weihnachtsoratorium, dus morgen over een week. Uh, en het wordt, dat is allemaal geregeld door onze collega... en klassiek kenner bij uitstek, Ruud Janssen. Oké, okay. en uh, nog zeven uh, minuten te gaan, zeven minuten. En dan gaat hij open, hè? de ijsbaan uh, is al voorts. Dus ren snel naar het dorp en uh, ga het feest al daar meegenieten. Vanuit uh, Dualita en Bido Wat een middag weer, hè? Met uh, in het laatste uur Marco Termes. Aankomende maandag uh, een zijn uh, boek uh, bij uh, App en Het uh, boek uh, Tig Jaren, en wij hebben een exemplaar om weg te geven. Zat ik net eventjes in de redactiemeld te kijken... maar die begint behoorlijk vol te lopen op dit moment. Dus. Volgende week zaterdag maak je het gelukkig bekend? Zo is het, ja. Okay, top. Tussen twee en vijf uur. Een gesigneerde versie van het boek. Ja, maandag wordt pas de eerste officieel uitgereikt... maar wij hebben hem al, hè? Zo is het. En uh, ja, de winnaar die krijgt uh, vanzelf bericht van ons, hoor. Ja. Dus, uh, nou, dat, dat komt allemaal goed. Goed. Komt helemaal goed. Nog één keer de prijsvraag. Dan uh, kunnen mensen nog reageren. Hoe heette de strandtent van mijn ouders? Van de, de ouders wie... van, uh, niet jouw ouders, nee, maar, maar van, de van, de ouders, Marco, van Termes. Marco Termes. Oké, okay, weet je het? Stuur het naar redactie.zfmzalvoort.nl Via het uh, contactformulier op de website, de app... of uh, via de intercom van de app. Ook daar kan het bij. <laughs> techniek staat voor niets. Zo is het. Ik wens jou een hele fijne kerstdagen, want wat ga je doen? Ik ga een weekje mantelzorgen bij mijn vader in Spanje. Oh, wat vervelend. Ja, moet, een keer gebeuren, moet je hè? echt weer naar Spanje? Ja, ja, nee, het is niet anders. Okay. Maar nee, goed. Ik ga met de kerst samen met pa. Een pa is inmiddels negentig. Jeutje, mineutje. Dus dat wordt een heerlijke gezellige magnetronmaaltijd <laughs> op de eerste kerstdag. Geniet ervan. <laughs> Dankjewel, Albert-Jan. Ja, jij ook. En uh, komen we dit jaar nog terug op de radio? Ja, toch? Of niet? Ja, vast wel. Jawel, vast komt wel. Ja vast wel. Oké, okay, bedankt voor het luisteren.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 DFM, wenst jullie allemaal fijne dagen.